De Planeteneter, door Julien van der deel 14. Ik moest bij haar zijn. Ik wist niet of ik moest lachen of huilen, toen Gedeta en Walter mij dezelfde avond nog kwamen berichten dat Peter bereid gevonden was om het onderzoek voor te zetten.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 Wie ooit in de gevangenis heeft gezeten, draagt de stank van heel zijn verdere leven mee. Hij is al verdacht dat hij zich verroerd heeft. En dat is nog maar een gevangen. Nou, <clears throat> nou beginnen we beginnen. Wat laat het helemaal niet hangen over. Vertel wat je wilt. Iets wat je van belang acht of iets waarover je zomaar praten wilt om het even. U mist wat men noemt het nodige zelfvertrouwen. Ja, inderdaad, ja.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 en met een sluitend rapport kom me Waar ...staat hij achter me, al zou het hem zijn kop moeten kosten. Nou weet je het. Nou weet je het. Staat je volkomen vrij te doen of te laten ja, Maar waarom heeft men ons dat niet van het begin van duidelijk gemaakt? Dat had ze reden. Ik mocht jullie niet nodeloos met feiten belasten... ...die in deze niets ter zaken doen. Nou goed. Wie weet het nou? Hm? Dan denk ik wel dat het beter is dat Erika buiten blijft. Je hebt gelijk. Ik wil daar niet over spreken. Nou, ik... Uh, ik bied mijn excuses aan, dokter. Oh, oh, laat ons zitten, Peter. Je reageert op een slot van rekening zo normaal als het maar mogelijk is. Ja. U mag mij vragen wat u wilt. Alles wat mij kan helpen. Goed. En we zullen wel moeten opschieten, is niet? Ik denk het wel, ja. Nou, ik toch? maar. We staan nu open voor elkaar. Daarom recht op de man af. Was Erika verliefd op John?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 John Die was er van geen kwaad bewust Die was verliefd op zijn werk en op promotie En U mag het weten nu Bij de landing Na de landing bedoel ik Heb ik hem bijna laten kraperen Jullie hebben geluisterd naar het 14e deel van de planeteneter door Julien van Remoerteren. Ik moest bij haar zijn. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkes. Greta, Barbara Hofman. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Dr. Walter Simons, Willy Ruis. Technische realisatie, Ton Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.